Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Drie economen hebben zich teruggetrokken uit de actie Herstel Nederland. Een initiatief om met een alternatieve corona-aanpak de lockdown te beëindigen. De afgelopen dagen lag het plan onder vuur, omdat het onhaalbaar zou zijn. Econoom Bas Jacobs vertrekt omdat de groep te activistisch zou zijn. Rabobank-directeur Barbara Baarsma en hoogleraar Koen Teulings... deelden op LinkedIn dat ze uit Herstel NL vertrokken... Een exacte reden werd niet genoemd. Reizigers uit Nederland zijn sinds middernacht voorlopig niet meer welkom in Marokko. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Marokkaanse overheid dat besloten... omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland hoog blijft. De ambassade in Rabat laat weten dat alle vluchten vanuit Nederland voorlopig zijn geschrapt. Geldt ook voor vluchten vanuit Duitsland, Turkije en Zwitserland. In de Verenigde Staten is het aantal coronadoden dat is gemeld... nu boven de 500.000 uitgekomen. Daarmee telt het land 20% van alle coronadoden wereldwijd. Ruim 28 miljoen Amerikanen zijn besmet geraakt. President Biden stak vannacht tijdens een speciale ceremonie een kaars aan... om de slachtoffers te herdenken. Hij zei dat er meer Amerikanen zijn overleden door de pandemie... dan in de Eerste en Tweede Wereldoorlog en Vietnamoorlog bij elkaar... De provincies Noord-Holland en Groningen hadden vorig jaar het meeste lijden onder de coronacrisis. De economie krompt daar met 7 en 5 procent. De economie van Limburg slonk met ongeveer 4 procent. De rest zo'n 3 procent, meldt het CBS. Noord-Holland had veel te lijden onder het ontbreken van toeristen. Groningen leed onder de verminderde gaswinning. In Limburg speelt mee dat de industrie hard is geraakt. Het weer. Het klaart op vannacht. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of zes. Morgen opnieuw erg zacht. Temperatuur tussen de 14 en 18 graden dan. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Ah.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 Maar de wij was. Ik niet alleen maar allebei was. Ik zover zo ver, maar juist dichtbij was. En dat ik dan Jim met Idols was. En ik dan die dikke uitjes. Ga je dan nog steeds, blijf dan nog steeds, wij So I can teleport you, all around my heavenly body. Oh, this could be a closing camera, I should take him out to flutter. Since me in a hot space when I see her pretty face. She's just dan op 106.9 FM